Het overgangskabinet onder leiding van de Technocraten en ex-bankier Dimmels werd de afgelopen dag beëdigd. Het steunt op een ruime meerderheid van socialisten, conservatieven en de uiterstrechtse Laos-partij. Die hebben alle drie steun toegezegd voor de impopulaire maatregelen. In Midden-Nederland worden extra controles uitgevoerd op vuurwerkpakketten die uit het buitenland komen. Een vuurwerkteam van verschillende korpsen werkt daarbij samen met koeriersdiensten... Volgens de politie wordt steeds vaker illegaal vuurwerk besteld via internet. De pakketten komen onder meer uit Polen. Ze bevatten vaak zwaar vuurwerk en kunnen daarom gevaarlijk zijn voor de bezorgers. Het vuurwerkteam Midden-Nederland is al sinds september actief op zoek naar illegaal vuurwerk. Daarbij zijn verschillende verdachten aangehouden.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 Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het tweede uur van Nachtvluchten van zaterdag 12 november 2011. Straks tussen 6 en 7 uur schuift hier aan oud platenbaas Leo Boudewijns. En met hem ga ik het natuurlijk hebben over muziek, maar ook over platenhoezen. In de uren daaraan voorafgaand gaan we langs bij Cas Pijkers... bij Nielgoen Jerli en in dit uur bij Henk Moschel.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 In deze aflevering is Ben Koolster in gesprek met Mr. Rondom 10. Henk Moschel, die maandag zijn 79ste verjaardag viert. Terug nu naar april van dit jaar, naar Henk Moschel en Ben Koolster in Helden van Toen. Welkom bij Helden van Toen, waarin we iedere week terugkijken... op het leven en werk van een prominente Nederlander. En daarmee laten we de recente geschiedenis van ons land weer tot leven komen. Mijn gast van vandaag is de man die het begin jaren 70 aandurfde... om zware maatschappelijke onderwerpen, waarop nog vaak een taboe rustte... in de vorm van indringende televisiedocumentaires op de buis te brengen. En het ging daarbij om zaken als euthanasie... Incest, prostitutie en zelfmoord, om er maar een paar te noemen. Ook het door hem bedachte discussieprogramma Rondom Tien... behandelde dikwijls dit type, nou ja, laten we maar zeggen... lastige en controversiële onderwerpen. Maar hij raakte er wel de tijdgeest mee aan. Vandaag is onze held van toen Henk Morchel. Mogen zwakzinnigen en verstandelijk gehandicapten... vader en moeder worden...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 En daar zat je dan voor het front van een uh, live audience, om het in goed Nederlands ja. te zeggen. Hè? Om te beginnen aan, uh, aan een aflevering van uh, rondom om 10. Het was 27 september 1982. Dat was in de beginperiode, denk ik, hè, dat jullie begonnen. Ja, want ik uh, geloof dat wij begonnen in uh, 80, hè, 1980. Mm -hmm. Dus dat was inderdaad de beginperiode. En uh, de kloosteroven in Harmen, dat was de beginlocatie. Later zijn we uh, verhuisd naar uh, Hilversum. Ja, een heel sober programma als je het zo ziet. Een zaal, nou ja, een zaal decor met publiek. Jij zat er uh, echt voor als een soort voorzitter aan de tafel. Ik kwam binnenlopen. Die uitzending in september 82 ging over de vraag... en die is eigenlijk nog steeds actueel... of mensen met een, een geestelijke handicap uh, mochten trouwen... en ook kinderen mochten krijgen... Ja, dat, dat was toen en nog steeds een, een heel lastig onderwerp. Was het nou moeilijk om, ja, om dat uh, te vertalen naar, ja, naar de emotie van mensen... en naar het begrip van mensen die ja, gewoon zitten te kijken op een avond naar rondom tien ja, nou ja, we, we, we rijden dat ook wel als zorgvuldig voor. Er gingen gesprekken aan vooraf, uh, langdurige, hele avonden gesprekken met uh, betrokkenen. Dus, mm -hmm. En ook uh, gesprekken met uh, de mensen zelf, hè, dus de verstandelijke gehandicapten. Dan krijg je toch een beetje een beeld van hoe, hoe dat probleem ligt. En als je dat uh, jezelf helemaal hebt eigen gemaakt dan geloof ik dat je ook makkelijker in staat bent om de vraag te stellen. Mm -hmm. en, eh, waardoor mensen ook eh, geïnteresseerd raken in het onderwerp. Ja, en je laat je dan ook niet meer zo makkelijk verrassen natuurlijk. Want emoties kunnen, als het over euthanasie of over incest gaat... kan ik me zo voorstellen, dat waren de onderwerpen van rond op tien. Dat zijn dingen waar je heel diep de dingen van mensen raakt... die, ja, ze zitten voor een camera, kunnen toch een, een kant op gaan, denk ik... waardoor het emotioneel wordt. Ja, dat vind ik op zichzelf ook niet zo erg. Mm -hmm. uh, hoewel het aan de andere kant zo is... dat te veel emotie moet je ook altijd mee oppassen. Tegenwoordig, we leven tegenwoordig in een soort emotietijd mm -hmm. wat uh, televisie betreft. Mm -hmm. Je scoort als je emotie laat zien. Ja. Dus wij waren daar toen een beetje voorzichtig mee. Want dat, uh, ja, dat was toch een beetje te veel. Hè? Daar moest je terughoudend in zijn. Maar... Uh, ja, nogmaals, die gesprekken vooraf... dan leerde je de mensen ook kennen... en je wist waar het fout zou kunnen gaan. Uh, je besprak ook van tevoren een beetje te vragen, niet precies. Mm -hmm. Maar um, dus je hield het wel goed in de hand. Ja, heb je nog... bovendien, bovendien, dat is een heel belangrijk punt... was in de afloop uh, montage, mm -hmm. want we namen het op. Het was niet live? Het was, nee. het was niet live, nee. nee. Uh, tenminste, in de meeste gevallen niet. Mm -hmm. En dat uh, maakte je ook wat... wat uh, Lossen, wat makkelijker voor jezelf, om door te vragen. Omdat je op een gegeven moment wist van, ja, dit haal ik eruit... of dit laat ik erin zitten, ja. terwijl je zat te luisteren. He, dus de... Heb je nog voorbeelden, Ik <coughs> of, dat, of dat zo bij je opkomt... Van, van dat het toch heel spannend werd, dat het emotioneel werd... dat het een kant op ging, hoe goed voorbereid ook... waar je toch je hebt laten verrassen door... Ja, door zoals een gesprek zich dan, een discussie zich ontwikkelt. Nou, ja, misschien... Ik... We hadden een keer een programma over dementie. En daar zat een vrouw die geweldig goed kon vertellen. Haar man was overleden. Die was twintig jaar ouder. En die had dementie. En zij vertelde heel goed wat het probleem precies is. Ze kon het mm -hmm. erg goed vertalen. En er zaten andere mensen bij die helemaal van onder de indruk waren. Die dat. En daarvan dacht ik op een gegeven moment, nou, nou moeten we oppassen... dat het niet te ver gaat, want anders gaat de hele zaal... op een gegeven uh -huh. moment uh, geëmotioneerd hij... reageren. Ja, ja. Dat, dat voel je dan gaande uh, als zo iemand uh, aan het woord is. Dan voel je dat de zaal... Uh, ja, ja, uh, ja. ja, de herkenning, hè? De herkenning uh -huh. bij, uh, bij de anderen die was heel sterk aanwezig. Uh -huh. En uh, daarvan dacht ik op een gegeven moment, nou, dit kan uit de hand lopen... Ja. Maar aan de andere kant had die vrouw had ook het vermogen om het zo te vertellen. dat er af en toe ook humor doorheen kwam. Mm -hmm. eh, dat, als ze ging vertellen over de man. Dus eh, ja, nee, het liep allemaal goed af. Ja. Wat, wat stond je met dit <tus> programma voor ogen? Ik zei, je raakte, en dat was absoluut waar in die tijd. de tijdgeest onderwerpen ja. die, nou ja, die op de rand van taboe of nog taboe waren. Wat, wat wil, je, ja, waar wil je doorheen drukken? Waar wilde je naartoe? Als het. Ja, ja goed. ik zat natuurlijk zelf ook in die periode in met alle mogelijke twijfels van mm -hmm. kan dit of kan dit niet en waarom als het niet kan, waarom kan het niet. Hè? Ja. En uh, voor mezelf zocht ik dan ook naar een antwoord en ging praten met allerlei andere mensen. En dan kwam je op een gegeven moment toch bij een punt dat je dacht van nou, dan moeten we het zo brengen dat je niet te veel mensen schaadt. Want als je een taboe doorbreekt, dan schaadt je waarschijnlijk ook mensen... die heilig geloven in zo'n taboe. Maar je moet ze toch meenemen. Je ja. moet ze door je grens heen proberen te brengen. Dat het ja. allemaal niet zo eenvoudig ligt zoals je misschien altijd gedacht hebt. Ja. Dus je had laten we zeggen, het idee dat, dat er toch iets mee gedaan moest worden... Hoewel je, ja, je zegt, ik respecteerde wel de opvattingen van mensen... de taboes die, die misschien ook niet doorbroken mochten worden in bepaalde kring. Ja. Ja. Was dat moeilijk? Ook vanuit de NCV gezien? Ja, vanuit de NCV had je, NCRV had je ja. natuurlijk altijd wel problemen. Ja. Ik zat elke, na elke uitzending met een, een doos vol brieven die je Aha. moest beantwoorden. Dat was een belangrijk stuk van je werk bij, bij het programma Rond op die, althans. Mm -hmm. um, dus... Ja, de, de NTV heeft daar... Maar ik had een voortreffelijke directeur, Peter Koen. En die stond uh, gewoon achter je. Uh, en, uh, uh, er is nooit gezegd, Henk, daar zou ik me niet aan branden. Doe dat maar niet. Nee. nee. Alles kon inwezen dus. Ja, ja, tenminste, ik had kennelijk het vertrouwen dat ik alles kon doen. Wat ik... ik heb Aha. op een gegeven moment uh, een, een programma, je noemde het al... met uh, prostituees gemaakt. Uh -huh. <laughs> Mag ik daar iets over zeggen? Ja, heel graag. <laughs> ja, daar ben je hier voor. <laughs> nou ja, maar ik bedoel, dat was in september. Ik kan me nog herinneren. Er waren de, de, de Olympische Spelen. En Koos Potsma op het andere net presenteerde. Mm -hmm. Dat had een hoge kijkdichtheid natuurlijk. En wij zaten er op een gegeven moment met rond op tien tegenover. En uh, ja, je bent dan toch ook wel een beetje, een beetje commercieel bezig. Denk ik dan, achteraf van mezelf. Mm -hmm. uh, toen dachten: wat zullen we nou gaan doen? Uh, wat voor onderwerp? En toen had ik al eens een keer het uh, plan gehad om iets met uh, prostitutie te doen. Uh -huh. Toen dacht ik, we gaan een hele studio, een hele tribune vol prostituees uh, vragen. Bij de NCV? Bij de <laughs> ja. NCV, Ik het had een uh, kei, ik dat dichter die hoger was ja. dan aan de andere kant met de Olympische spe dan Spelen. Dan Koos had, ja. ja. ja, ja, ja. Maar ja. hoe pak je dan zo'n onderwerp aan? Want je weet, er zijn, uh, nou ja, zeker in die tijd nog, maar ook bij de NCV... zijn natuurlijk de marges om met Joop van Nijl te spreken. Die zijn waarschijnlijk waren heel smal. Het kon, maar. Ja, nou ja, in de meeste. Ook hierbij, ik kan me niet precies meer herinneren. Was het altijd zo dat ik een, een dekking had. En die, die dekking bestond dan uit een, een geestelijke uh, raadsman. Uh -huh. Die had ik uh, in het programma. De dominee Visser, de bekende dominee uh, Van de Pauluskerk, uit uh, Rotterdam. Nee, oh, een, andere, oh, een ja, andere. andere dominee. Ja, de ja. het CV. Ja. En die zat er ook bij het publiek en die, uh, ja, die dacht helemaal met mij mee in, uh, in de sfeer van doorbreking. Mm -hmm. En uh, <coughs> ja, die, als dominee had hij natuurlijk het gezag om zo'n uh, taboe te uh, kunnen verklaren en mm -hmm. te kunnen rechtvaardigen. Ja, ja. Ja, ja, maar had je voor jezelf, en je komt natuurlijk zelf ook, uh, we gaan straks nog even over je jeugd en over je achtergrond hebben, maar je komt ja. natuurlijk zelf uit je wereld, legde je bij jezelf wel grenzen aan, daar ga ik niet overheen, ik kan zo ver gaan en niet verder? of was je toch meer de journalist die zei, wat er gebeurt, wat gebeurt er? Nou ja, heel, sorry. Neem nog even een slokje ja. water. Ja. Een heel ander programma, althans het voornemen voor een programma, was uh, dat ik dacht, van, uh, als mensen bidden, mm -hmm. uh, wat zien ze dan voor zich? Uh, is dat een god, is dat een duidelijke persoon... Of is dat gewoon niks, of is dat wat... Nou, dus toen ben ik naar kloosters gegaan, met, met, met, met predikanten, met andere mensen gesproken. En toen dacht ik, ja, dat moeten we gaan doen. En toen sprak ik bij mijn moeder en die zei, wat, ga je dat doen? Dat moet je niet doen. Mm -hmm. Heb ik het niet gedaan? Ja, ja broer, ik, ik dacht wel, als, als ik zo'n programma maakte. Mijn moeder is niet alleen zij, maar er zijn natuurlijk uh, zij staat talrijke mensen die er ja, ja. ja, Dus die, die, uh, ja, die kwets ik te veel met, met uh, zo'n vraagstelling en met zo'n programma. Is het gelukt als je erop terugkijkt? Is rondom tien geworden, uh, uh. zeker ook in jouw periode, hè, tot 92 heb je het gedaan. Is het na tien jaar, was het het programma wat je toen achterliet? Ja, dat is toch wat mij in begin jaren tachtig voor de geest stond? Het is wel langzamerhand ook uh, veranderd. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment zijn de taboes uh, besproken, is het voorbij. Ja, ja. <laughs> Tenminste, dat gevoel had ik op een gegeven ja. moment ook wel. Dus dat, dan, dan ga je toch een heel andere kant op. Uh, en uh, ja, nee, dat is als, uh, qua opzet is het uh, toen gelijk gebleven. Ja. Maar qua invulling van, van onderwerpen is het toch misschien wat... Uh, meer uh, journalistieker geworden uh -huh. ook. Maar is het ook niet een beetje dan overbodig geworden? Meer, zoals, uh, meer van hetzelfde? <laughs> ja, maar daarna is dat terecht ook, uh, vooral in die zin... dat het meer een discussieprogramma is geworden. Uh -huh. Bij mij was het niet, niet zo du duidelijk een discussieprogramma. Uh -huh. Het ging er meer om, uh, om de verhalen van de mensen te horen. En je was misschien uh -huh. ook meer een denkbeeldige koevoet... die uh -huh. tussen de deur kwam om dat gat te openen... om daarover te kunnen praten, over die onderwerpen. Ja, ja, ja, dat weet ik niet. Ik weet nooit precies wat je, wat je functie of wat je betekenis in zo'n programma is. Ik ben gewoon nieuwsgierig en ik wil de verhalen horen van mensen. En ik denk dat alle kijkers dan ook nieuwsgierig met mij meedenken mm -hmm. en nieuwsgierig zijn. Dus um, ja, cool food, ondanks mezelf misschien. <laughs> Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel dood doodgezwegen door jullie en door mij. In nachten dat wij wakker lag op onvoltooid verloren dagen, door jullie en door mij. Zoveel nog niet uitgesproken.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 En weggestopt Stilgesust en zoetgekust Afgeschoven Weggewoven Door jullie en door mij Wel gedacht Maar niet verteld Afgewacht en uitgesteld Doorgeschoven Weggewoven Door jullie en door mij Opgeklopt Weggestopt Stilgesust Zoetgekust ben door jullie en door mij Wel gedacht, niet verkuilt Afgewacht, uitgesteld, Doorgeschoven, afgeschoven door jullie Er is nog zoveel niet gezegd. Dat was natuurlijk Paul van Vliet, begeleid door, uh, en dat is toch wel heel bijzonder, het Residentie Orkest. Ik praat verder met uh, Henk Moschel over uh, ja, al die programma's die je, Henk, gemaakt hebt. Uh, maar je bent ooit, uh, ja, uh, in, in ook in de vlegeljaren van de televisie en in, in jouw jeugd bij de televisiebron, hoe, hoe ben je bij dat medium terecht te komen? Ja, ik kwam uit journalistiek. Ik ben begonnen bij uh, Trouw, mijn lijf, uh, lijfblad uh, nog steeds, van Trouw. Mm -hmm. uh, toen kreeg ik op een gegeven moment het idee dat ik eigenlijk nog te weinig achtergrond had om dat werk door te zetten. Toen ben ik gaan studeren naast uh, journalistiek werk, nachtredactie, uh, s'nachts en overdag studeren, sociologie. Dat heb ik drie jaar gedaan, maar uh, kwamen, uh, kinderen, et cetera, dus het werd toch allemaal een beetje belossend, moeilijk. Het is ook een advertentie van de NCV, een regisseur, gezocht. Toen dacht ik: van het lijkt me best leuk. Ik wist helemaal niet wat regie was. Of een heel nieuw vak de, natuurlijk. In de tijd, de, ja, ja. Maar het was bij een actualiteitsrubriek, dus toch wel een journalistieke kant. Dat kriebelde weer. Ja, ja. ja. Dus eh, toen heb ik gesolliciteerd en toen kwam ik bij Dick Simon, de, destijds uh, directeur van de NCV-televisie. Hij hing een mooie plaat met een boot erop. En, uh, ik dacht van, is dat uw boot? Ja, dat is mijn boot. Nee, ik hield ook van zijde. Mm -hmm. Dus we hebben een uur lang over uh, zijden gesproken. Ja, ja, ja. En toen was, was ik aangenomen, was ik <lacht> televisie <lacht> En dat vak heb je gaandeweg ook moeten leren natuurlijk. Nou, in het begin, dat was de, de begintijd van de televisie, ja, die begon mm -hmm. al veel leren. Maar toen werd het meer vakmatig, denk ik. Uh, was er ook de eerste regiecursus. Mm hm waren allerlei uh, mensen die later min of meer bekend werden. Wils, Simon, Hans, Keller, uh, Bob... Uh, Bob, hoe weet u? wat het gaat mee. Maar uh, allerlei bekende jongens op die. Ja. Uh, en dat was het begin dus van de regie. Ik moest dus gaan regisseren. Daar heb ik in het begin ontzettend veel moeite mee gehad. Want die camera jongens die achter de camera die wisten het veel. Hadden hadden die je hadden jou helemaal niet de, nodig. Hadden <laughs> die hadden mij helemaal niet nodig. Nee. Dus dan moest ik zo ja. uh, uh, iets regisseren zoals wij nu zitten. Er ja. daar een camera. Ja. Ja. En een journalist wil dat natuurlijk. Die, nee. die wil iets maken. Ja, wat je ja, ja. ja, Maar op een gegeven moment viel zo'n... Zo interviewer uit en uh, nam ik de plaats in van, uh -huh. de, van de interviewer. Nou, ja. dat is eigenlijk be, het uh, begin geweest van mijn uh, televisiecarrière, van mijn, televisie carrière, van mijn uh, journalistieke televisiecarrière althans. Ja, en toen was je terug in de zin, nu was je terug in die journalistiek, ja. op ja. pad gaan. Uh, ik heb een heel mooi fragment uit die tijd. Ben benieuwd. In het noorden van Portugal heeft de oppositie lange tijd de hoop gehad te kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Maar door een slinkse manoeuvre van de Nationale Unie... werd ook hier de oppositie volledig uitgeschakeld. Want wat gebeurde namelijk hier in Braga? Toen de Nationale Unie merkte dat de oppositie een serieuze poging zou doen... om aan de verkiezingen deel te nemen... kocht ze alle verkiezingsbiljetten op. Het gevolg daarvan zou zijn dat de oppositie... ander papier zou moeten kopen voor haar stembiljetten. En dat betekende dat op het verkiezingsbureau, op het stembureau onmiddellijk duidelijk zou zijn wie voor de oppositie zou stemmen. De gevolgen daarvan kunnen zijn arrestatie en langdurige gevangenisstraf... zoals een van de leiders van de oppositie hier in Braga ons vertelde. Henk, dat was in november 65, de verkiezingen in Portugal. Nou, op dat moment nog niet echt een democratie, hè, onder nee. Salazar. Als je dit nou zo ziet, herinner je die, ja, dat werk, weer die situatie weer toen... die reis naar Portugal? Uh, nauwelijks, moet ik je alle eerlijkheid zeggen. Uh, wat ik me beter herinner, een soortgelijke situatie in Spanje. Uh -huh. Toen ook nog een dictatuur. Met uh, studentenoproer. Op, uh, uh, zijn we ook één geweest met dezelfde correspondent. Uh, Joost de Ruiter. Toen uh, correspondent ook voor de Telegraaf. Maar was ook uh, correspondent voor de NCRV. En uh, dat kan ik me nog, nog herinneren. Omdat we daar door de geheime politie op een gegeven moment werden opgepakt. Met z'n uh -huh. drieën. En naar het gevangen werden gebracht. En... Uh, dat film, filmrolletje, want we hadden inmiddels wel opname gemaakt van die, uh, van die schermuitseling mm -hmm. daar. Dat filmrolletje had uh, mijn cameraman, uh, Chris van Duren, gauw uit zijn dingetje gehaald. En ik stopte het in mijn zak, uh, maakte gauw een gat in mijn uh, binnenzak van mijn jas. Dus dat is in jouw voering dus? En liet ja, ja. het in de voering zakken. <laughs> En dat is toen opgehaald, ik zal je dat verhaal besparen, een heel ingewikkeld verhaal, door iemand uit Nederland die zich presenteerde toen hij in Madrid kwam. Uh, met een cent, de, de, dat was afgesproken, hij zou een halve cent, of weet ik veel... zou die laten zien, en Aha. dat was degene aan wie ik dat filmpje... Het een een verhaal, ja. Wow. De man met de cent, die kon <laughs> ja. hem helpen. Maar goed, dat filmpje werd uitgezonden, en ja. dat is overgenomen... door verschillende andere stations in Buitenland ook. Want dat was toch de tijd van Franco. Je, ja. aan, als journalist voel je daar aan den lijve... wat het betekende, even heel kort voor jullie weliswaar... om in zo'n land... ...dingen te doen die ja. tegen de persvrijheid ingingen ja. natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Ik kom er nu nog regelmatig en nu is het heel anders. <laughs> Uh, die tijd, he, die actualiteitenrubrieken, Henk. Uh, het, het, het, als je de mensen erover hoort, is het een, een tijd geweest van... qua jongens die elkaar voortdurend de loef probeerden af te... de jongens van Brandpunt, van dit heette Attentia, ja, laten we ja, hier en nu... Ja. van, uh, van ja, Achter het Nieuws. Ja, ja. Uh, als je erop terugkijkt, uh, was het ook zo? Of wordt het allemaal nu veel mooier voorgesteld dan het... Uh, in werkelijkheid was. Nou nee, het was ook wel een beetje zo. Alles ja. kon ook. Hè. Er was uh, kennelijk geld genoeg beschikbaar. Je reizen met taxis van hot naar her en, en alles was mogelijk. Uh, ik stelde op een gegeven moment voor om een uh, reportage te gaan maken. Een serie reportage over Zuid-Amerika. Uh -huh. Nou, zonder meer werd dat geaccepteerd. Ik zat drie maanden in Zuid-Amerika uh -huh. uh, door alle landen. En uh, maakte daar vijf uh, filmdocumentaires. Uh, dat soort dingen, dat komt allemaal zo makkelijk. Zonder... En alles was mogelijk en alles was film. Hè? Dat was nog helemaal de ja. tijd van ja. film. Ja, ja. ja. je liep met die, die grote Auricon Pro, heette die dingen, geloof ik. Die hele zware uh, televisiecamera uh, toestellen. Die moesten dan nog verpakt worden vanwege het geluid. En uh, weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Loodzwaar. Ja. En dat liep je met, want je, je was ook geluidsman als uh, reporter. Dus je liep met die dingen is jouw, ja, kostelijke tijd. Ja, dat klinkt nog zo eenvoudig, hè, van ik wil naar Zuid-Amerika en ga daar maandenlang rond, rondreizen. Had je een beeld van wat je wilde? Wat moest Nederland van Zuid-Amerika politiek, cultureel leren via jou, Henk Michel? Nou, je had natuurlijk de, de bekende Che Guevara toen, mm -hmm. hè, de, de grote vriend van Fidel Castro... En je had de uh, Cuba, de, de, het communisme mm -hmm. op Cuba. Dus Zuid-Amerika was ook een beetje in beweging. Die kwam, uh... De revolutie hing daar in de lucht. Ja, letterlijk. ja, ja. ja. ja. Uh, de terroristen of de, de, de opstandelingen die kwamen erboven. En, uh, ja, nee, het was een boeiende, boeiende zaak op mm -hmm. uh, Zuid-Amerika. Mm -hmm. ja. Journalist zijn, je, je zei Ik ben begonnen bij trouw. Dat is een, een keuze geweest. Hè? Dat, je, je, niet bij de Telegraaf of bij het AD, maar bij trouw. Uh, wat is je leiddraad geweest van eigenlijk vanaf het begin in je, in je journalistieke uh, werken? Waar deed je het meer om dan waar iedere journalist het om doet? Is er zoiets? Was er zoiets? Nou, het, het lag eigenlijk vrij eenvoudig. Uh, ik had een oudere broer en die, uh, die had een vriend en die werkte bij de ANP. En uh, die vertelde toen ik toch op de HVS zat allerlei uh, leuke verhalen over het journalistieke werk. Je stond altijd vooraan aan uh -huh. de bekende uh, verhalen. En uh, ja, dan komt op een gegeven moment dat je klaar bent met je hbs... met je middelbare schooltijd. En uh, dat je ging studeren was, toen, lag toen nog niet zo voor de hand. Mm -hmm. uh, dus ik, uh, uiteindelijk koos ik uh, voor een, uh, een journalistieke uh, baan. Dat was iets wat je graag wilde, maar ik bedoel het ook in de zin van... Uh, je komt uit een gereformeerd milieu. Ja. Uh, had je ook een idee, ik moet iets van mijn achtergrond... van mijn overtuiging waar ik in opgegroeid ben... Ook je, je godsdienstige visie. Dat moet te horen, te zien zijn of in stukken te lezen zijn. Het is meer dan alleen maar journalist zijn? Nou, dat besef was geloof ik toen nog niet zo sterk aanwezig. Mm -hmm. Nee, eh, ja, je ging naar trouw omdat trouw hoorde bij, eh, bij je achtergrond. Ja, eh, je, bij de zuil, we maar Bij zeggen. de zuil, ja. ja, ja. ja dus. Eh, Nee, nee uh, idealen of zo, die waren toch niet, uh, niet zo sterk aanwezig. Toen. Mm -hmm. Dat is waarschijnlijk later gekomen. Ja, precies. Ja. Ja. Van componist Maarten van Roosendaal, gezongen door Lucretia van der Vloot. Het late Einde. Overigens muziek, zoals altijd, zoals iedere week, moet ik zeggen... in uh, Helden van Toen, uitgezocht door Frits Hoofd. Henk Moschel, uh, we hadden het net al over uh, ja, hoe je als jonger... Uh, in de journalistiek terechtkwam, na je HBS. Uh, en, en, en toen speelde ik al een beetje toe op, uh, op je achtergrond. En uh, wat voor familie kom je, uit wat voor een gezin? Een gereformeerd, gereformeerd gezin, goed gereformeerd. Twee keer per zondag naar de kerk, eh, catechisatie, jongelingvereniging. En dat laatste is eh, misschien eh, niet onbelangrijk om dat te noemen... omdat dat toch ook al het begin was dat je nadacht over de dingen... die of eh, taboe waren of gewoon... Eh, ja, waarvan je dacht, moet het nou allemaal zo? En zijn wij de enige ware kerk wat mij geleerd werd op eh, catechisatie? Um, dus als ik een inleiding moest uh, geven, en dat moest je af en toe doen op zo'n jongen. was dat ook altijd een beetje controversieel. Ja, dat was <coughs> dus, altijd zo, of was ja, jij dat? Dat was ik. Ja, ja. En, uh, Het zat er al heel jong in, ja. Dus. Ja, ja. En om uh, een ander triviaal voorbeeld te noemen: uh, ja, dat je niet op zondag uh, uh, mocht buiten spelen, uh -huh. niet op zondag sporten en dat soort dingen. En ik had een vriendje, was uh, zoon van de conciërge van het Christelijke Gymnasium in Utrecht, uh, Bakker. En uh, ik kan me herinneren dat wij dan zondags een beetje in die gymnastiekzaal gingen klooien. En dat ik met het begin bijzonder warm uh, de kerk binnenging voor de middagdienst. Kon dat? Nou, dat kon eigenlijk niet, nee. maar dat was een beetje een provocatie. <laughs> Maar nou ja, laat zeggen dat je toch een beetje tegen dat, dat traditionele christendom aanzat. Ja, want het was een, uh, laten zeggen, je ouders stonden echt traditioneel in de leer. Uh, wij zouden ja. zeggen een streng milieu. Ja, we kennen natuurlijk allemaal de boeken van Siebeling. Die wereld. Ja, ja. ja nou ja, uh, merkwaardig. Er was een omslag, kan ik me nog goed herinneren, in 1947. Uh -huh. uh, toen hadden we een hele uh, hete zomer... En, uh, nou, zwemmen op zondag, dat mocht had nooit gebogen, maar op een gegeven moment brak mijn vader door en zei, nou, het is nou zo warm, ga jij maar lekker zwemmen ja, op ja. zondagmiddag voordat we naar de kerk. Dus zo snel was hij daar dan niet in? Dat dacht nee, dat ja, ja. was ook in de tijd dat, uh, dat uh, Bruin Slot, hoofdredacteur van Trouw was, en die begon ook al mm. hè, met zijn hele Indonesië-politiek door alles heen te breken. Dus het werd allemaal wel wat losser ja. in die jaren. Ja. We hebben de indruk, laten we zeggen, mensen die misschien niet bij die uh, denominatie uh, uh, hebben gehoord of nog bij horen, dat het een, een starre manier van denken is. Maar jullie werd, en dat blijkt ook wel uit de jongelingenvereniging, altijd geleerd om uh, al is het maar over sporten of iets leuks doen op zondag, om daarover na te denken, maar om het te formuleren in ja. woord en beeld. Ja. Ja. Is dat kenmerkend voor de gereformeerde wereld? Ja. Ik geloof het wel, je hebt later ook eh, jongens gehad, zoals eh, Han van leven. Nee, hoe heet die? Uh, die later op het uit van de koningin. is geweest. En uh, dat waren jongens die, die allemaal goed konden praten, goed konden mm -hmm. uh, verhalen konden vertellen. Ze waren ook uh, in die zin waar ze heel uh, rechtlijnig. Dat, dat was uh -huh. ook typerend voor de ARP ja, ja. in die, in die ja. tijd. Hè? Je wist wat je aan ze had. Uh -huh. Maar ze gingen nou, door, door alles heen om hun gelijk te halen. En dat gelijk was niet altijd rechts, maar het hing tegen links aan... Uh -huh. En uh, vandaar dat de ARP ja, was toch een hartstikke leuke partij. Ja, dat is ook de ontwikkeling ja. die een man als Aantjes natuurlijk heeft ja, doorgemaakt. Precies, ja, ja. ja precies. Weet je overigens, Henk, dat uh, Aantjes een groot bewonderaar van jouw documentaire zoals begin jaren zeven? Ja, maar omgekeerd was ik een groot bewonderaar van ja. hem. Met zijn bergreden. Ja. Ja. ja. Nu we het over je geloof hebben, uh, kan ik je ook gelijk... van. Nou, dit programma heet Helden van Toen. Jij bent vandaag onze held. Maar wie is jouw held? Nou, als je het over het geloof hebt... Kan missen, Dan zeg ik, uh, Jezus van Nazareth, misschien verbaas je dat, uh, die leeft natuurlijk niet meer, maar... nee. <laughs> als hij ooit geleefd heeft. Maar... maar het woord held, vind ik bij Jezus, ik kan me er iets bij voorstellen, maar vind ik, dat staat toch ver van, Ja, ja. hoe wil ja. ik dat zien, of ja. hoe zie jij het? Nou ja, ja, hij is in ieder geval uh, de inspirator geweest. Het, het is niet zo dat ik uh, zonder meer in het hele Jezus-verhaal geloof. Heilig geloof. Dan heb ik van begin af aan toch een beetje een probleem. Dat Jezus over het water liep, dat hij uh, water in wijn veranderde. Ja, dat uh, zijn dingen die, die mij niks zeggen. Nee, nee. Toch hooguit hoogheidssymbolen misschien. Metaforen. Dat met het oog op Pasen morgen is het natuurlijk ook wel vreemd dat die, die verrijzer is van Christus. Ja, daar heb ik ook al, ja... Mm -hmm. Het zal wel, maar ik bedoel, uh, het zegt, uh, dat is een geheim voor mij. Dat, ja. dat kan ik niet verklaren. En alles wat ik niet precies kan verklaren... is, uh, ja, accepteer ik moeilijk. Ja. Het is ja. morgen Pasen, uh, een feest... wat voor uh, mensen die zich christen noemen natuurlijk heel belangrijk is. Ja. Uh, waar sta jij nu op dit moment? Vergeleken met een oh. jongen uh, uit de jaren dertig, uit de oorlogsjaren... Die uit dat griff, zoals je dat zelfs altijd zo mooi zegt, uit een goed griff. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nou ja, die twijfel is eigenlijk alleen maar toegenomen. De twijfel van vroeger, van de jonglingsvereniging die er toen al in zat... en het uh, toch een beetje aanschoppen tegen alles wat uh, toen uh, vaststond. Uh, die twijfel is toegenomen in de jaren. En uh, ja, als je me nu vraagt, wat van, van, geloof je nog? Ja, misschien ik tot dat groepje iets is me. He, ja, mensen ja. die geloven in iets. Ja. Maar bedoel, het verhaal wat ik daarnet vertelde over uh, de persoonlijke God... Uh, zoals veel mensen daarin geloven, mm -hmm. daar geloof ik niet in. Nee, nee. En ik geloof ook niet in een soort nabestaan na, uh, na de dood. Ja. Bedoel, dan moet je gaan denken aan de eeuwigheid. Nou, Dat is onvoorstelbaar. Je kunt je niet voorstellen wat de eeuwigheid is. Nee. Dus al zou ik uh, in een eeuwigheid uh, weer leven... Dan, dan is dat er iets wat, wat eigenlijk niet kan. Wat je je niet zou kunnen voorstellen. Nee. Zou je nu nog met die opvatting bij de NCV kunnen werken? Zou, dat, zou je dat kunnen zeggen bij de NCV? No, Als je ja, dit in een interview geloof... zou zeggen. terwijl je nu nog rondom tien zou presenteren. Ja, nou, ik geloof dat de NCV is ook wat uh, makkelijker geworden hoor. En uh, je hoort toch uh, allerlei andere geluiden ook die, uh, die ze toelaten. Wel in een soort discussie, maar uh, ja, ik denk dat het we ja, wel zo kunnen. Ja. Ja. Maar Jezus is toch je held? Uh, kun je nog één ding aangeven wat hem tot jouw held maakt? Ja, nou, wat, wat ik net zei van, van Aantjes, de bergreden van ja, ja. Aantjes. Ja. Ik heb het de laatste nog eens een keer. En de echte bergreden van Jezus? Ja, ja, de, ja. ja. ja. Uh, die, die inderdaad de bergreden van Jezus. Hmm. En ja, dat is eigenlijk een uh, stukje socialisme, uh, hmm. bij wijze van spreken. Ja. Ja. En, dat, en dat was vernieuwend ook in zijn tijd natuurlijk. Ja. Hij daarmee kwam ja. Ja. Ja. in die Romeinse ja. tijd. Ja. Ja. Ja. Je zei net dat ik was als jongen al uh, ja, een beetje uh, controversieel zo groot wordt... maar ik durfde die dingen, ik durfde uh, ja, vragen te stellen bij dingen die vaststonden... Hè? op zondag uh, gaan zwemmen of sporten... kwam met de gymschoentjes gewoon de kerk in. Ik wil nu naar begin jaren 70, 1971... als je na die actualiteitenperiode uh, grote documentaires gaat maken. Ja. Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Want dat was gelijk een steen in menig vijver in Nederland. Die onderwerpen in een grote film. Ja, het, het waren niet onmiddellijk die onderwerpen die taboe doorbrekend waren. Maar, uh, want ik herinner, ik denk dat dat misschien mijn eerste documentaire was... Uh, na actualiteiten, dat ik een programma maakte over uh, de andere gevangenen. En met de andere gevangenen, heel mevraag dat dat nu in uh, de VPRO doet dat... Ook weer actueel is. De andere gevangene was de dader. Mm -hmm. De dader die gevangen zit in zijn eigen schuld. Ja. Eh, het zijn gevoelens. En daar keken wij toen nog niet naar. Nee. nee. En uh, toen uh, had ik een programma uh, opgezet en uh, uitgevoerd waarbij de slachtoffers in de studio hier zaten. En een groep uh, gevangenen, dus veroordeelden in de gevangenis in Scheveningen. Mm -hmm. In de hoop dat zij met elkaar in discussies zouden kunnen gaan. Toen was het ook de tijd van de conf zogenaamde conflictoplossing... waar uh -huh. criminolo criminologen in geloofden. Maar dat liep heel anders pakte dat uit dat ik dacht, want het werd een geweldige schelpartij... over en weer Scheveningen tegen de, ja, ja, ja. De, de, slachtoffers, de slachtoffers... helemaal tegenover de daders. Mensen reageerden echt heel menselijk, ja, zeg maar, maar ja, had je niet wat, verwacht? Nee. nee, absoluut niet. Ik geloof die, ik in die conflictoplossing. Ja. <laughs> ja. Ik geloof in ja. die conflictoplossing. Maar ja, die, die, die, sommige van die daders hadden briefjes geschreven... aan hun slachtoffers, of aan de nabestaanden, of aan uh, familieleden. En um, die kregen daar hele vervelende reacties op. En dat begonnen ze te vertellen. Nou, dat, op een gegeven moment begon dat zo een beetje sluimerend. Maar dat ging steeds heftiger. En uiteindelijk, ja, het is wel uitgezonden. En mooie televisie waarschijnlijk ja. ook. Ja, ja. Volkskrant had er een heel verhaal over. Mm -hmm. <laughs> en wat vonden de, de, mannen, de grote mannen bij de NCV ervan? Want het was echt nieuw natuurlijk. Dat had ja. je nooit vertoond. ja. ja. ja. Ja, nou ja, die acht die waren blij met, met uh, zoveel Reuring, die op een gegeven moment ontstond uit zo'n programma. Ik kan ja. me herinneren, het programma werd nog vertoond aan van de acht. Destijds criminoloog, uh, hoogleraar in Nijmegen. Nog voordat hij minister van Justitie ja, werd? Ja, ver, ja, ja, ja, ja. ja in 1972 of 1971. Ja, die vond het ook niet zo best dat we dat gedaan had. Die geloofde ook niet in die conflictoplossing. Dus. Nee, nee, nee. nee. Modern gezeven. Maar je ja, ja, nou, hoorde ja, bij de tijd. Ja, ja. ja. ja ik, uh, ik kijk er nog altijd met, met enig plezier op terug. Omdat uh, ja, je moet ook eens het een verkeer uh, terecht geweest worden. Ja. Dat iets wat jij denkt of wat je hoopt dat dat niet, uh, niet lukt. Dat lef moet je hebben als ja. prouwbaar maken. Ja. hecho de nuestro dulcio va, reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial, lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar y es por no verte. La reina que un día fuiste de aquel lugar, ya el gilguero se alejó de aquel su algarrobo, y hasta la mata de hobo nos da muestras de dolor. La cintiera se ha marchado.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 I La Citiera heet dit stuk van uh, Omara Portuondo. Ik praat verder met uh, programmamaker, documentairemaker, journalist uh, Henk Moschel. Henk, ik, ik ga door op die periode die, uh, die ons natuurlijk allemaal heel erg voor de geest staat. Begin jaren 70, die zeer ingrijpende documentaires vonden we toen en misschien nog wel. Uh, nou ja, een serie, de milde dood, over een onderwerp wat nu en toen altijd moeilijk zal blijven uit de hoe is dat ontstaan, die serie? Ja, daaraan vooraf ging een milde dood. En een milde dood ging over stervensbegeleiding. Uh -huh. En uh, ik had een keer een college gehoord van de bekende, toen bekende professor Dr. Kees van der Meer, internist van de VU in Amsterdam. En die had een voortreffelijk verhaal over de wijze waarop hij bijvoorbeeld iemand kon vertellen hoe zijn naderend einde zou zijn. En toen dacht ik van, met die man moeten we een keer een uitvoerig uh, televisieverhaal maken. En toen heb ik hem uitgenodigd en toen hebben we vijftig minuten lang gesproken... over de wijze waarop hij zijn uh, patiënten in een terminale fase uh, benaderde. Mm -hmm. Wat was daar zo bijzonder aan? Wat greep jou daar in aanzet al zo in? De manier waarop hij het vertelde: de manier van het presenteren. Het was een bijna een hele zachte stem. Maar dan ja, vertelde hij toch de meest gruwelijke dingen vaak. Hè? Uh -huh. Maar het begrip wat hij kon opbrengen voor de patiënten. Voor de situatie waarin die patiënten verkeerden. Uh, ja, dat wel was bewonderenswaardig. Volgens mij ook knap. Ja. En dat bleek ook uit die uitzending. We uh, had een maximale kijkdichtheid. Uh, Want Henk, voordat we ja. uh, over de effecten praten... Een, een interview maken met zo iemand, dat is één ding. Hè? Maar je hebt er een documentaire over gemaakt met... dat ja, klinkt een beetje raar, maar met echte mensen. Hoe maak je dan televisie van zo'n zwaar onderwerp... zonder om de hete brei heen te draaien? Ja, er, er kwam iets bij. Uh, we lieten dus een stukje... Nee, de, de, de bedoeling van het programma was ook om een stukje te laten zien... dat Van der Meer, de arts, dus, vertelde aan haar patiënt... Dat hij niet meer beter werd. Mm -hmm. En dat wist die patiënt niet. Die dacht toch altijd: van ik word uh, wel weer beter. En het was een heel aangrijpend stukje film. En toen hebben we aan die patiënt gevraagd of hij bezwaar tegen had. als het uh, voor televisie zou worden uitgezonden. Toen zei die uh, patiënt: van ja, dat heb ik. Mm -hmm. Maar wel voor radio. Dus toen heb ik vijftig minuten met Van der Meer gesproken. ook over die patiënt. en in het algemeen over de wijze waarop hij uh, uh, mensen benaderde. En na afloop van dat gesprek, van 50 minuten, werd het programma op de radio werd voortgezet met uh, de wijze waarop uh, Van der Meer dus, die patiënt, vertelde dat uh, ze de einde naderde. Ja. En dat uh, dat bij elkaar was. En, uh, maar goed, jouw vraag beantwoorden. Dat was het begin eigenlijk ja. om uh, op een gegeven moment over uit de zie te gaan denken. Ja. Zullen we even nog, want het, ja. uh, hebben we hier een fragment uit uh, dat programma tenzij een wonder gebeurt. Ja, dat was het, ja. Van uh, van 5 april 1971. Is er wel eens een, een prognose gedaan, omtrent uw, uw levensduur, als ik het nee, zo mag zeggen? Geen enkele collega van me heeft een uh, prognose gedaan. Ik heb wel voor mezelf heb ik, uh, een keertje een prognose opgemaakt, en dat was in jongstleden nee. september. En toen dacht ik, uh, ik denk van nog vijf maanden. En nou blijk ik dus die vijf maanden al overleefd te hebben. Ja. Dus dat is dan aan de pessimistische kant geweest. Ja. Bent u nog wel eens van bed af geweest? Ik ben vanaf half augustus niet meer van bed geweest. Nee. Ja. En ben ik ook steeds hulpelozer geworden. En het is nu zo dat ik alleen nog maar op mijn rug kan liggen. En met mijn armen kan bewegen, en een beetje met mijn hoofd. Ja. En verder kan ik niet bewegen. Hoe heeft u dat zelf uh, ervaren toen u op een gegeven moment uh, de wetenschap had van het fatale karakter van deze ziekte? Kon u dat makkelijk verwerken? Toen de chirurg mij vertelde dat het dus een uh, deze kwadaardige uh, gezwelsvorm was, toen heb ik dat aanvankelijk als, uh, ja min of meer als, uh, als uh, arts die erbij stond, heb ik dit aangehoord. Dus uh, een beetje naast mezelf gaan staan. Maar toen hij weg was, toen, toen ben ik daar natuurlijk over gaan denken. En, en toen is het eigenlijk pas goed tot mij doorgedrongen. Henk, een fragment uit... Tenzij een wonder gebeurt. Of een ander fragment, geloof ik. Dan ja, dat ander fragment, mm -hmm. Waar werd over had. wat ik net bedoelde. Mm -hmm. Waar Van der Meer dus uh, eigenlijk de, de, de interviewer was. Of in ieder geval mm -hmm. uh, met een uh, ernstig patiënt sprak. Dit was uh, een gynaecoloog. Die reageerde op dat programma met Van der Meer. Ja. En hij reageerde op zo'n manier dat ik dacht van, ook deze man moet weer... Uh... Dit was een arts zelf. Dit was een arts zelf, ja. ja. ja. Maar dat bedoelde ik net, Henk. Uh, uh, dan moet je die verhalen, uh, een interview is een interview... en wat je aan kennis had opgedaan, gaan vormgeven in televisie. Dus met mensen gaan praten die dit gaan, ja, die dat op dat moment ondergingen, ondergaan. ja. ja. Ja. Dat is moeilijk lijkt mij. Het nou ja, is ook een kwestie van, van voorbereidingen mm -hmm. uh, Vaak deed ik, uh, ik weet niet of het hierbij gebeurd is, maar dat we eerst een, uh, een opname maakten alleen op een bandje, dus zonder beeld. En dat we uh, samen, de, de, de geïnterviewde en ik, zo'n bandje afluisteren en dan... Bij wijze van spreken, selecteren van dit kan je doen en dat kan je niet, beter niet zeggen. Ja. Dus laten we heel zorgvuldig voorbereiden. Maar dat dan. moest je ontdekken. Het is naderhand natuurlijk veel vaker en veel uitvoeriger gedaan. Maar dit was de eerste keer. Je moest ja. dat terrein als het ware je eigen maken. Ja, ja, ja. Nou, dat, op deze wijze lukte dat. Hè? Dat, je, dat je er zelf in kwam en dat je kritisch naar, naar zo'n proefopname ging, ging luisteren. En uh, ja, met televisie is het natuurlijk een groot deel van goed, goed voorbereiden in het mm -hmm. algemeen. Ja. Je, je kunt geen brokken maken. Dat is, uh, zeker niet met dit soort nee. onderwerpen. Hoe waren de reacties? Ja, die waren uh, veel, veel. Heel mm -hmm. veel. En uh, uh, wisselend. Ja, je kreeg je NCV-getrouwe uh, achterban. Dat zat natuurlijk altijd weer met problemen. Mm -hmm. Uh, maar ik, uh, na dit programma en, en de, de volgende uh, programma's, na afloop van die programma's... zat ik nog met een overblijfsel van 700 brieven die ik moest uh, beantwoorden. Ja. En dat waren echt persoonlijke brieven, die, dus, ook persoonlijk, dus daar heb ik maanden over gedaan ja. om dat uh, voor elkaar te krijgen. Voor het eerst dat Nederland, dat kijkers, uh, zagen dat ook over zoiets gesproken werd... dat het in beeld werd gebracht dat je erover kon... Nadenken dat je het kon zien. Ja, dat ja, bracht ja. in zekere zin de televisie, het medium televisie, een, een enorme stap verder, denk ik. Ja. Nou ja, het was natuurlijk ook wel. Het waren problemen waar ieder mens mee te maken krijgt. Hè? Mm -hmm. met zichzelf uiteraard, maar ook weer met, met, met, met familieleden. Dus iedereen is daar wel mee bezig. Ja. En, maar maar tot, dat, tot dat moment werd dat nooit zelf, bespreekbaar nee, gemaakt. Niet op de radio, zelf, niet op de tv. Hetzelfde of, of nooit, nee, nee. Ja. nee. Nee. Nou, maar ik... Uh, en ik vond zelf ook van... van je zit uh, opnieuw, je zit zelf natuurlijk ook met dat soort ja. uh, problemen. Want daarna heb je die serie uh, de, de Milde Dood gemaakt. Ja. Over uitanasie een langere zit. Daar heb je ook de zilveren uh, nipkofschijf voor gekregen. Ja. Uh, allemaal uh, als televisiemaker natuurlijk zeer succesvol. Maar wat is het met jezelf gedaan in die periode? Want als je er zo dicht bovenop zit... Zoals deze gynaecoloog die we net zagen... Je praat met iemand waarvan je wist... Ja, over een paar weken is het, is het gedaan. Ja. Ja. Nou ja, je komt gaandeweg, bedoel Het was een serie van vijf programma's. En het begon, uh -huh. het begon uh, met een programma met een huisarts in Amsterdam, schietarts, Gerard Schietarts, kort geleden overleden. Die uh, vertelde, of uh, van hem wist ik dat hij een keer actieve euthanasie had uh, gepleegd. Uh -huh. en toen ik bij hem was, vertelde hij de, hoe hij dat gedaan had. En dat was tamelijk luguber. Want hij had zijn, zijn vriend, een veearts, een dierenarts, gebeld van, uh, als jij dieren moet, uh, het leven moet bijdragen, hoe doe je dat? Nou, dat en dat middel. Nou, Toen is hij met dat middel naar die patiënten gegaan. Maar bij, bij wijze van spreken een, een, een experiment om het te ontdekken? Die eerste... ja, ja. ja, hij hoopte dat het goed ging. Het ging niet goed. Nee. Dat was helemaal uh, uh -huh. luguber. En, uh, Weet je nog wat er gebeurde? Wat... Uh, ja, de familie belde uh, s'nachts op. En uh, papa is nog steeds niet te overleden. Mm -hmm. En toen heeft hij ernstig nagedacht. Het is hij de volgende dag weer teruggegaan. Weer met hetzelfde middel. Wijsluiten. Ja. heeft hij bijgespoten. Toen uh, overleed die man. Ja. Ja. Maar ja, dat zijn dingen die je ook als... als uh, als gewone luisteraar, als je met zo'n man praat, geweldig veel doet. Ben je door veranderd in die jaren? De, je visie op het leven, op, op wie je was. Uh, misschien ook je godsdienstige over, Je hebt er al het een en ander over verteld. Maar hebben die programma's veel voor Nederland gedaan, maar ook voor jou, Henk, iets gedaan? Ja, ja je bent uh, sowieso de, de jaren door natuurlijk ook. Je bent wijzer geworden, je gaat wat milder denken over allerlei dingen... Betrekkelijke, de, de betrekkelijkheid van alle dingen. Ja. Uh, dat soort uh, gevoelens komen wat uh, duidelijker naar voren, denk ik. Ja. Ik weet het ook niet precies, ja. maar het zou kunnen, ja. Dat maakt het bij mensen los, maakt het ook bij jezelf los. Ja. Als je nu naar de televisie kijkt, in, in 1973 zeg je al... naar aanleiding van het winnen van die nip, uh, nipkofschijf... Uh, ik heb het gevoel dat, uh, ik citeer je maar even heel vrij... dat uh, informatieve programma's op de televisie... al naar de uithoeken <kijkt> van de programmering worden geduwd. Dat zei je toen al, in 1973, in 38 jaar geleden. Ja, toen zag je ja. al een soort vervlakking. Ja, ja. Hoe kijk je nu naar de televisie? Ja. Ja, nou ja, dat, ik zei dat toen ook. Uh, ik deed toen op een gegeven moment een medisch programma. En uh, dat liep niet erg goed. Het had niet uh, genoeg kijkcijfers. Mm -hmm. en, uh, dus uh, dat werd ook uh, verschoven de dus eerst aan het einde van de avond. Ja, vervolgens werd het al geskipt. Dus ging het niet meer door. En toen dacht ik van, nou als dit het begin is van, van de informatievoorziening op televisie. Dat, uh, zodra het mij even niet voldoende haalt in de cijfers dan gaat het weg. Nou, Dan kunnen we over enkele jaren wel stoppen met de informatievoorziening... Ja. als het alleen maar afhangt van, van de kijkcijfers. En is het zo somber? Heeft het zo somber ja. uitgewerkt? Nou, het een, een aantal jaar wel. Ik ja. geloof dat het tegenwoordig weer beter gaat... als ik dan nogmaals zie, VPRO-programma's zie je over misdadigers... En, uh, uh, en ook bij andere omroepen, Misschien minder, ja, zeker minder bij de commerciële... maar die zijn per definitie voor het amusement. Maar dan uh, geloof ik dat op het ogenblik het, komt het toch weer terug. Het oude brandpunt komt weer terug. Ja, uh, dus, uh, en zelfs, Henk, de onderwerpen komen weer terug. Zoals bijvoorbeeld het praten. We zagen straks in uh, die eerste rondom tien iets over uh, de seksuele uh, ja, problemen. Ja, die mensen ja, kunnen hebben met een geestelijke handicap. Ja, ja. Het komt weer terug. Maar jij was de eerste die, uh, laten we zeggen, de ankers in de zeebodem heeft gezet. Dank je wel, Henk Mochel, voor uh, je aanwezigheid vandaag in Televisiehelden van Toen. U hoorde Henk Moschel in een aflevering van Helden van Toen. Een bijdrage van de NTR die eerder werd uitgezonden in april van dit jaar. Ben Kolster was in gesprek met de uitpresentator die maandag zijn 79ste verjaardag viert. U weet toch uh, hoe u met ons in contact kunt komen? U kunt mailen nachtvluchten.omroepmax.nl. Dat is ons e-mailadres. Daar kunt u met uh, vragen, opmerkingen, verzoeken terecht. U kunt natuurlijk ook gewoon uh, schrijven een ouderwetse brief in een ouderwetse envelop met een ouderwetse postzegel erop. Die stuurt u dan naar Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518 1200 AM Hilversum. En als u uh, wat wilt weten over deze uitzending of vorige uitzendingen... of misschien al de uitzending van volgende week... dan kijkt u op www.nachtvluchten.fm. Daar staat uh, de programmering, daar staan de namen van de gasten... en daar kunt u ook fragmenten terugluisteren van vorige uitzendingen. En van deze uitzending kunt u dat zelfs al vanaf, uh, nou misschien al wel vanaf morgen of in geval vanaf begin volgende week. Op teletextpagina 331, nee, 331 staat onze programmering. En die staat dus, zoals ik zei, ook op www.nachtvluchten.fm. Het is nu een minder dan een half minuut voor vier uur. En dat is dus de hoogste tijd om plaats te maken voor het NOS-journaal. Daarna zijn we bij u terug met het derde uur van Nachtvluchten. Tot zo.